Vanochtend is de Israëlische badplaats Ashkelon opnieuw getroffen... door een Palestijnse raket, daarbij zo zeker één gewonden zijn gevallen. Bij een Israëlische aanval op de Gazastrook komen vannacht twee kinderen om... en raakten verscheidene mensen gewond. In Duitsland zijn vanochtend zes mensen omgekomen bij een auto-ongeluk. Bij een botsing op de snelweg A5 in de deelstaat baden württemberg waren vier auto's betrokken. Volgens de politie is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk heeft een spookrijder het ongeluk veroorzaakt. Vanwege het ongeluk is de Duitse snelweg richting het zuiden afgesloten. Bij een brand in Bangladesh zijn zeker elf mensen omgekomen en veel gewonden gevallen. De brand brak vannacht om drie uur uit in een krottenwijk bij de hoofdstad Dhaka. Het vuur greep snel om zich heen bij de opeengepakte kleine hutjes... die vaak gebouwd zijn van bamboe, plastic en metaalplaten. Veel arme dagarbeiders zijn door de brand dakloos geworden. Het weer is nog bewolkt, vooral in het oosten regen. Later trekt de regen weg en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. In dit komend uur alles over parasieten. Hoe ging het dit jaar met onze vogels? En het steeds grotere wordende een probleem van afvaldumping in de natuur. Welkom terug bij Vroege Vogels. <klaars> Dames en heren, hier volgt een officieel vroege vogelsbericht. Wij zien ons genoodzaakt onze verontschuldigingen aan te bieden vanwege een vervelend hiaat in onze paddenstoelenparade. Het zal er niet ontgaan zijn. De paddenstoelenparade is de vroege vogelsverkiezing van de meest favoriete paddenstoel van Nederland. Reeds duizenden mensen brachten hun stem uit op vroegevogels.vara.nl. en u kunt nog steeds meedoen. Maar wij zijn gewezen op een belangrijke onnauwkeurigheid. In de hele lijst is namelijk geen enkele zandzwam te vinden. Een zandzwam? Een zandzwam. Een zandzwam. En Ecomare op Tessel maakte deze week nog wel bekend... dat ze nu door de relatief natte en warme herfst juist extra veel voorkomen. Paddenstoelen die prima gedijen in het scherp striemende stuifzand... en die vaak leven op dode helmwortels... Zandzwammen, met prachtige namen als de Duinveldridder en de Franjehoed. het Zandtulpje en de sterk riekende Duinstinkzwam. Aan de voorzitter van de Fanclub. dus onze oprechte excuses. We hebben ze simpelweg over het hoofd gezien. Het zal niet meer gebeuren. Um, hoe gaan we dit goed maken? Misschien door de oproep van Ecomare te onderstrepen, loopt u op het strand een potje uit te waaien. Let dan eens, behalve op uw hond of vliegerende kind, ook op. Laat u tussen het helmgras op de knieën zakken en maak kennis met de duinparasolzwam en de dwerghertenzwam. Muziek van de Engelse componist Gordon Jacob, het derde deel... uit het mini-concerto voor klarinet en corset. Corset. <laughs> klarinet en orkest uitgevoerd door het Kamerorkest van Seattle... met de solist Thea King op klarinet in haar corset. Ik heb mijn corset gelukkig niet meer op. Ooit zijn er plannen geweest om van het nader meer een vuilstortplaats te maken. Die gingen gelukkig niet door, maar nog steeds zijn er mensen... die de natuur als een handige plek zien... om een overtollige huisraad of tuinafval te dumpen. Staatsbosbeheer alleen al is jaarlijks meer dan zes ton kwijt aan het opruimen en afvoeren van rotzooi en bij natuurmonumenten in de landschap is het niet anders en elk jaar wordt het meer. Mensen worden gemakzuchtig, het toezicht wordt minder en er moet vaak betaald worden voor stort bij de gemeente. Om de troep met eigen ogen te zien gaat je net Paramour een rondje afval ruimen in de bossen bij Almere, samen met boswachter Tijmen van Heerden van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer, Tijmen van Heerden Oké, okay, dus je hebt een melding binnen van 30 vuilniszakken. Oké, okay, nou goed. Dan uh, ga ik even kijken en dan uh, zal ik uh, terugkoppelen wat wij uh, daar hebben aangetroffen. Dankjewel. In de buurt? weg. Oké. Okay. Dus dat is hier uh, nou, vijf minuten vandaan. Ja. Heb je spullen bij je? Ik heb wel een prikstok, dus ik hoef het zelf niet aan uh, te raken. Nee, maar er worden wel rare dingen gevonden, hè, vaak. Ja, dat klopt. We vinden van alles, maar ik heb hier een, uh, nou, een mooie rol met vuilniszakken. Ik heb een uh, prikstok mm -hmm. die we kan gebruiken. Okay. Dus uh, we kunnen uh, eens gaan kijken wat we gaan vinden. Gaan we doen. Oké. Okay. Oh, kijk. Jezus, Mina zeg. 1, 2, 3, 4. Nou, dat zijn er wel dertig, denk ik. Ja, en wat ik ook al heel duidelijk meteen zie is dat. Uh, ja, hier heb je al een, een wat open gescheurde vuilniszak. Waarin je. Ja, heel duidelijk uh, ziet dat dit van die matjes zijn waar uh, glaswol in heeft gezeten. Mm -hmm. En daar hebben de stekjes van planten in gestaan. Ja. Dus dit is uh, gewoon. Uh, ja, restafval van uh, wietplanten. Nou dus... ja, dat is wel jammer. Dit, uh, ja, persoonlijk raakt mij dit altijd wel. Dat ik denk van, ja jongens, waarom moet dit nou in de natuur liggen? Waarom doen mensen dit, hè? Ja, en de mensen uit Almere die kunnen gewoon hun huisvuil, hun vuil en hun tuinafval kunnen ze gratis brengen bij de milieustraat. En dan vraag ik me soms wel af, hè, zoals nu ook staan we hier... en nu liggen de zakken met wiet... Ik snap dat als je dat brengt op de Milieustraat, dat je tegen de lamp loopt en dat je dat niet zo snel doet. Maar hier in het bos hoort het niet thuis. Maar dat overige afval wat er wel ligt, ja, breng dat als je toch al in de auto hebt liggen op een aanhanger. Rij langs de Milieustraat, je mag het er gratis brengen. Het is net zoveel moeite. Ja, kijk, en ik irriteer me als boswachter hier aan, maar we spreken ook genoeg Mensen in het bos, hè, recreanten, die ook een auto neerzetten op een parkeerplaats... en meteen geconfronteerd worden nou, met bijvoorbeeld uh, 30 zakken. Uh, dat is gewoon geen leuk begin van je wandeling. Want ja, dat wordt meestal aan het begin van een bos gedumpt? Ja, vaak op plekken waar ze heel snel kunnen komen. Ja. Dus je ziet ook dat uh, nou ja, het uh, vaak wat afgelegen parkeerplaatsen zijn. Ze rijden er snel met de auto op, gooien de boel leeg en zijn weer weg. Wat ga je nou doen met deze zakken? Ga je die meenemen hier in, uh, in je auto? Ja, deze zakken die passen inderdaad niet in de auto. Dus deze zullen op later tijdstip opgehaald worden. Het zij door onszelf of het zij door uh, andere mensen die uh, deels voor ons werken. Het kan zijn de reclassering, het kan zijn sociale werkplaats. Wat we wel vaak even doen, dat zal ik zo ook even doen: even steekproefverwijzen, een paar zakjes openhalen. Kijken of er nog andere spullen tussen zitten. Want soms zit er ook post tussen dat mensen denken: nou nu ik de boel toch weggooi, gooi ik wat extra weg. Mm. En er zal maar net een adres tussen zitten dat wij uh, okay, dat kunnen gebruiken. Dus je bent ook een beetje een soort rechercheur? Ja, een soort rechercheur. Wij proberen inderdaad wel te kijken van wie heeft nou dit afval hier neergegooid. Ja. En als we dit kunnen verhalen op de dader, zou dat gewoon heel goed zijn. Want anders kost het eigenlijk gewoon zinloos gemeenschapsgeld. En dat is gewoon jammer. Ja. Nou, de eerste zak zijn allemaal oude plantenresten. Nog een zakje met wat plantenresten en een pakje sigaretten. Ja, ik zie ook allemaal cola blikjes liggen. Wat is dat? Ah, ze zijn ook bij de Big Mac geweest. <laughs> ja, Oké, okay, heel aardig profiel hè, van de dader. Ja, maar nog niet wat ik het liefst zou willen. Iets van uh, papier of uh, dergelijke. Dat zit er niet in. Ik heb ja. hier nog een... Oh, kijk. Dat is kijk, meer, hier. meer gewoon afval. Dit ziet eruit als meer gewoon afval, maar ja. ook weer gewoon cola blikjes. Ja. Ja, voor de rest is het ja. toch echt uh, allemaal uh, afval met restplanten van wiet. Ja, Helaas... Niks duidelijks vindbaar. Zeg, je hebt nog meer uh, meldingen binnengekregen, hè, volgens mij? Ja, klopt. We krijgen straks ook nog een melding binnen dat er uh, ja, wat huisraad uh, gedumpt is. Ik hoorde al iets van een kinderstoel, een oude fiets. Nu we toch op pad zijn, uh, kunnen we dat mooi meenemen. Nou, gaan we verder. Oké. Okay. Nou, dat is een mooie plek, hè, om je spullen kwijt te raken onder een viaduct in een weilandachtig gebied. Ja, en zo'n stad, wat ik nu hier zo zie liggen is een... Uh... Weet eens kijken, hoor. Een kinderstoel. Een afgedankte kinderstoel. Dat ding is nog goed, joh. Ziet er nog redelijk uit. Ik denk zelfs dat ze die naar de kringloop hadden gebracht... Ja. dat de kringloop hier ook nog blij mee zou zijn. Kan je zo gebruiken. Ja. En dan zie ik hier... Uh, wat is het? Een, uh, een fiets? Althans, wat er van over is. Ik zie twee uit elkaar gesloopte fietsen. Wat, uh, ja, wat fietspanden. Een mooie koekenpan. Twee koekenpannen. Ik zie hier zelfs nog een... Het lijkt wel een zwembadje. Een ja. Bob de Bouw een zwembad. Ik zie nog een tv liggen. Mm -hmm. Kijk uit voor je handen. Wat is dit nou zeg? Theo, enig idee. Ja Theo, jij bent hier ook uh, als vrijwilliger. Uh, jij helpt ik vaak he, het... met opruimen en dat soort ja, dingen. Kop, ja, dat klopt. Wat is dit nou? Ik denk dat dit is met... Uh, ja, coermette of zo? of barbecue te maken. Nee, comete, ja. Dat het met coermette te maken hebt. Ja. Hey, en ik zie daar dat een mooie... Uh, wat is zo. dit? Een tijger... Uh, een zebrakleedkussen. Theo, je hebt ooit uh, foto's gemaakt, hè? Of ja, wat afval ik, uh, heeft... met een groepje heb ik uh, foto's gemaakt. En dan sta ik dan op uh, braderie en dat soort dingen voor, uh, ja. om te laten zien wat we dus allemaal eigenlijk tegenkomen. En hoe reageren mensen dat? Ja, de mensen vinden het uh, heel erg wat ze tegenkomen, vinden het geweldig dat we dat gedaan hebben. Theo, die kijkt nog even wat er verder ligt. Maar ja, goed, dit is nou gewoon na een willekeurig weekend... maar het lijkt wel alsof het elk jaar meer wordt, hè? Ja, het lijkt inderdaad alsof het elk jaar meer wordt. Wat natuurlijk wel op zichzelf heel erg jammer is... want dat betekent ook gewoon dat wij er meer tijd, meer energie en meer geld in moeten stoppen. Ja, hoeveel? Wat moet ik er dan denken? Wij hebben bij Stabosbier zo ongeveer een kleine 6 ton per jaar... wat wij investeren in uh, ja, uh, opruimkosten. opruimkosten, manuren... En dat is gewoon ja, jammer gemeenschapsgeld. Want dat geld gebruiken we gewoon veel ja. liever om mooie dingen van aan te leggen. komt er wel eentje, kijk. <lacht> zou dat dezelfde zijn? Er komt wel iemand aanrijden. Ja, en die is heel uh, uh, toevallig. Ja. Heb je wel eens iemand op hetedaad betrapt? Nee, helaas niet. Want wat zou je doen dan? Als ik iemand op heterdaad zou betrappen, kijk, ik zou weer, meteen zijn uh, kenteken noteren. Hij gaat weer. Ja. En uh, nou, hij gaat wel weer weg. Hij, hij rijdt achteruit. Ja. Misschien dat hij hier... Uh, wat gaan jullie nou doen nog om je dat een beetje terug te dringen? Nou, we hopen dat we dat samen met burgers kunnen doen. Uh, her in het land zie je verschillende burgerinitiatieven ontstaan. Ja, het klinkt allemaal zo ambtenarig, uh, Tim. Die nou, foto's ik... van Theo, maak er grote posters van, hang ze overal op. Ik probeer het zelf wel via Twitter. Maak ik een foto, dat deel ik van hè, weer wat gevonden of ja. uh, het waait bladeren komen naar beneden, maar er is ook een TV naar beneden komen vallen. Ja. Maar misschien is het wel goed om als dit gewoon niet stopt, om er eens te kijken van nou, wat kunnen we er nou aan doen? Ja, dat de mensen ook wat meer alert zijn. De, de pakkans ja. moet groter worden dus. De Kans moet groter worden. Ja. Alleen het gebied is natuurlijk heel groot. Ja. Hm. Nou, je moet natuurlijk gewoon stondweg het geluk hebben dat je iemand op eten daad betrapt. Ja, precies. Nou, mensen die nog behoefte hebben aan een zebrakussen, een kinderstoel, kinderfietsjes, een zwembadje of een gourmetstoel, waar nu, kunnen die terecht? Die kunnen zich melden uh, bij boswachtentijmen in de stadsbossen van Almere. Het Engels Kamerorkest. U hoorde een deel uit de Zarzuela La Gran Via'. Een wals was het Del Caballero de Gracia van de Spanjaard Federico Chueca. Hoe staat het met de vogelpopulatie in Nederland? Sovon Vogelonderzoek en, de, en Vogelbescherming maken elk jaar de balans op. Komende zaterdag wordt het rapport over dit jaar bekendgemaakt op de Landelijke Dag voor Vogelaars in Nijmegen. Ruud Foppen van Sovon kan, kan ons nu alvast de conclusies van de Vogelbalans 2012 verklappen. Heni Radstaak, praat met hem. Zullen we beginnen met het goede nieuws of het slechte nieuws? We oh, met het goede nieuws. Toch? Ja, vertel. Ja. nou uh, Afgelopen jaar uh, was het wel leuk om te zien dat uh, de moerasvogels, uh, waarvan we eigenlijk al weten dat ze het redelijk goed doen vergeleken met andere soorten dat die het wel bijzonder goed deden. En zelfs zodanig dat we wat soorten erbij hadden die, die je normaal helemaal niet een uh, broedend of een groter aantal in Nederland aantreft. Zoals? Nou, we hadden kolonies met witwangsterns en dat is een moerasstern, heel nauw verwant aan een zwarte stern. Maar dat is een beest van uh, Zuid- en Oost-Europa. En uh, die bleek nou met, uh, met ja, redelijk wat paren in Nederland te broeden. Kolonies tot uh, ik geloof 26 paar. En in totaal meer dan 40. Welke andere soorten vallen eronder, die moerasvogels, noem ze pas? Uh, oh, moerasvogels. Nou, dan moet je denken aan de moerasrijgers natuurlijk, en aan de rietshangers en uh, karakieten. Maar ook uh, de rallen en de, en de hoenders. En die deden het ook bijzonder goed. Zo hadden we een. Uh, nou, redelijke influx weer van, van kwarterkoningen. Uh, ja, een aantal jaren hebben we heel weinig kwarterkoningen gehad. Dit jaar was een goed jaar. Het uh, is niet strikt in moerasvogel. Het is meer van uh, ruige graslanden. Influx, dat is jargon voordat er oh, ineens sorry, heel dat, veel op land invliegen. Ja, en dat, dat geldt nog veel meer voor, uh, voor die kleine moerashoentjes. Zoals kleinst en uh, kleinwaterhoen, porseleinhoen. Uh, de, daar heb je echt van die invasies van. Uh, en dit jaar was een bijzonder grote. Dus we hadden heel veel broedgevallen of heel veel plekken waar kleins waterhoentjes zaten. Enige idee hoe dat komt? Nou ja, we, we denken dat het te maken heeft met, uh, met in ieder geval een hoge waterstand in onze moerasgebieden. En dat had natuurlijk alles weer te maken met de, de juni maand. Dan zijn die beesten actief. Dan moeten ze een broedgebied zoeken. En in juni was heel nat. En we hadden dus hoog water zeg maar, in, in moerasgebieden. En blijkbaar uh, vinden die beesten dan uh, de juiste plekken. Ja, toch maar het slechte nieuws ook, Ruud. Ja, nou ja, heel verrassend is het niet. Uh, onze boerenlandvogels, hè. Dat, uh, ja, dat gaat eigenlijk uh, slechter en slechter, zou je, zou je kunnen zeggen. Wat dingen die daaruit naar voren springen is uh, vooral de kievit... die dit jaar een enorme klap heeft gekregen. Uh, Schollachs eigenlijk ook wel, maar vooral de kievit. Uh, er kwamen al uh, hele alarmerende berichten uh, vroeg in het jaar. Van, hé, hey, waar zijn onze kievitten? Iedereen hoopte uiteraard dat het later in het seizoen wat zou bijtrekken. Maar uh, uiteindelijk heeft het toch geresulteerd in een, uh, ja, een dusdanig sterke afname. Ja, die hebben we eigenlijk de afgelopen 10, 20 jaar niet gezien. Ik geloof dat er iets van 20%, bijna tegen de 20% minder kieven te zijn geconstateerd. Dat is natuurlijk heel erg, want dat was een van de ja, weidevogels waarvan we dachten: nou, die ontspringt de dans nog wel een beetje. Ja, Niet dus. En wat is de oorzaak? Uh, het zou kunnen zijn dat, uh, dat het te uh, maken heeft met, uh, met de strengere winters die we hebben gehad. Dat de winters die ver doorgedrongen zijn, uh, strenge winters ver doorgedrongen in, uh, in Europa waar ze overwinteren. Dat dat toch uh, ja, wat hogere sterfte heeft gegeven. Um, er waren ook verhalen dat, dat uh, de, de, de, ja, het feit dat die kieven te verder naar het zuiden moesten gaan... Ze feitelijk uh, in meer in de gevarenzone bracht van de jagers. Want in Frankrijk, uh, daar wordt nog op uh, Kieven gejaagd. Dus dat, dat een verhoogde sterfte gaf. Maar ja, uiteindelijk weten we niet met zekerheid uh, wat de oorzaak is. En tegelijkertijd is het ook een trend, hè? want je hebt het over alle ja. boerenlandvogels. Ja, het is gewoon een trend. Wat we dit jaar gedaan hebben is dat we dat nog een keer anders hebben uitgedrukt. Normaal gesproken zetten we alles in mooie indexen en zo. Hè? Van 100 naar 20, naar 30. Of enfin, 100 naar 50, naar 13, naar 20. Maar we hebben het nu in aantallen uitgedrukt. Het zijn dezelfde cijfers, alleen in echte broedparen. Ja, En als je dat ziet dan, uh, en je kijkt nog eens een keer terug naar wat we in de 60er jaren hadden. En je vergelijkt dat wat we nu hebben, ja, dat is echt dramatisch. Dan zit je echt 60 tot, uh, tot 75 procent lager dan in de jaren 60. Terug te voeren op de intensieve landbouw? Ja, dat is wel de conclusie. En uh, Sommige soorten kunnen dat wat beter aan dan andere. Maar er zijn ook soorten zoals een patrijs die, uh, die met uh, meer dan 95% is afgenomen. Het is niet alleen de broedvogels die het slecht doen. Uh, het zijn wat we nu ook steeds meer zien de overwinterende soorten die het slecht doen op het akkerland en het boerenland. U vinden een kaal land waar niks te vreten is? Ja, daar komt het wel op neer. Door, uh, door teeltwisselingen, doordat er steeds meer uh, wintertarwe wordt, uh, of wintergranen worden verbouwd in plaats van zomergranen. Is, heb je bijna geen stoppenvelden meer. Nou, stoppenvelden, dat is gewoon voedsel. Hè, want er liggen heel grote restanten met graan... die de uh, zaadeters nodig hebben om de winter door te komen. Vandaar dat het thema van deze Vogelblans 2012 uh, de boerenlandvogels is. Ja. En uh, ook uh, de soort van volgend jaar. Right? Ja. Jullie elk jaar, zoveel heeft elk jaar met Vogelbescherming samen... kiezen jullie een soort uit die extra aandacht krijgt... waar extra naar gekeken gaat worden. Ja, volgend jaar wordt dat dus uh, het jaar van de patrijs. Zo gaat volgend jaar in het kader daarvan extra ja, tellingen organiseren. Ja, we willen eigenlijk precies weten waar ze zitten, waar ze nog zitten. Uh, en uh, hoe ze het daar ook doen. Uh, we willen ook een beeld krijgen van, uh, van het habitat daar dan nog aanwezig is. En eigenlijk is dat helemaal ja, bedoeld om te weten hoe we die patrijs toch een handje kunnen helpen. Het is een soort die het hele jaar rond in een gebied verblijft. En is in de winter op zich, moet die heel goed te zien zijn. Zeker als het land met sneeuw bedekt is. Maar ja, tegenwoordig komen mensen, komen de nauwelijks nog patrijzen tegen. En ja, dat is gewoon ontzettend zonde, want het is een karakteristieke vogel voor het boerenland. Ja, slecht nieuws dus voor de patrijs. Nou, en mede daardoor is hij volgend jaar... Is het het jaar van de Patrijs, 2013. Ruud Voppen van Sovon en Vogelbescherming Nederland. En Ruud is niet alleen vervent vogelaar. Met zijn foto van een slapende hazelmuis... heeft hij onze fotowedstrijd met het thema slapen gewonnen. En op dit moment staat er ook een door hem gemaakt... prachtig hazelmuisfilmpje op onze website. Kijk op vroegevogels.vara.nl. Wim Statius Muller speelde Tutubi à la Roomba, opus 4, nummer 5, Antilliaanse dans. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Geen geweren om herten te keren. Deze actie van faunabescherming heeft de afgelopen week flink wat losgemaakt. Duizenden mensen tekenden de petitie tegen de plannen van de provincie Gelderland... om edelherten af te schieten bij het ecoduct Hulshorst. Natuurmonumenten heeft nu besloten om geen gehoor te geven aan het afschotverzoek. Regiodirecteur Arne Heineman. Wij werken gewoon mee aan het faunabeheer op de Veluwe als geheel, ook op de Noordwest-Veluwe. Um, maar het kan niet zo zijn dat een ecoduct gaat werken als een soort polpoort... waarbij je uh, 10 tot 15 dieren overlaat en dan daarna uh, met het geweer uh, in de buurt van het ecoduct gaat handhaven. Uh, de ecoducten zijn brede natuurbruggen die bedoeld zijn voor... Interactie tussen natuurgebieden en om natuurgebieden met elkaar te verbinden. En die zijn volgens mij niet bedoeld als een, als een soort van doorlaatstation... waar we herten gaan tellen. Wat ik graag zou willen, is dat we zoveel mogelijk zeker weten... dat in het gebied waar die dieren naartoe trekken, die hier het support... dat daar de maatregelen getroffen zijn... die maken dat die dieren daar ook welkom zijn. En dat betekent dat je verkeersmaatregelen moet treffen... dat je ze goed moet monitoren om te zien waar ze gaan zitten dat je moet zorgen dat er een adequate schaderegeling is, dat we wellicht het een en ander met rasters moeten doen, dat we misschien hier en daar nog een tunnel, een faunatunnel of zo moeten maken. En op het moment dat je dat op zijn plek hebt, dan kan je ook zeggen dat je er alles aan gedaan hebt om die hier een support klaar te maken, om de dieren die van het ecoduct gebruik gaan maken, te ontvangen. De zee. Nog deze eeuw zullen we weten hoeveel organismen er leven in de zee. Een internationale groep van 121 zeebiologen voorspelt... dat het zal uitkomen tussen de 700.000 en 1 miljoen. Minder dan altijd gedacht werd. Veel soorten blijken meerdere malen beschreven te zijn. Zo heeft bijvoorbeeld elke soort walvis gemiddeld veertien wetenschappelijke namen. Er moeten dus even wat worden opgeschoond. Ja, de geschatte diversiteit in zee is dan wel kleiner dan die op het land. Het gaat wel om een groot aantal evolutionair zeer oude groepen... die niet op het land voorkomen, al dus de onderzoekers. Ze zijn dus heel belangrijk voor ons begrip van het leven op aarde. Nieuwe natuur. In de duinen bij Schorrel hebben mycologen onlangs een bijzondere paddenstoel gevonden. Het is het kleinporig kaalkopje... Het tweede exemplaar dat ooit in Nederland is aangetroffen. Menno Boomsluiter van de Mycologische Vereniging. Het was een klein groepje wat uh, aan een polhelm vastzat, vlak achter het strand. Ja, dat is toch wel een milieu waar je niet zoveel paddenstoelen ziet. Hè. Het is een beetje zout. Uh. Het waait er heel erg hard. Natuurlijk uh, veel zand. En uh, ja, er zijn maar een paar soorten die zich daar een beetje kunnen handhaven. Deze soort heet het kleinporig kaalkopje omdat de meeste kaalkopjes hebben sporen met een grote pori. Een beetje, beetje violet uh, sporen zijn het met een, een pori. En deze soort heeft, ja eigenlijk kan je er nauwelijks een pori aan zien. Dit is de zevende vondst ter wereld. Hij is in de tussentijd op een paar plekken gevonden. In 1999 is hij beschreven als een nieuwe soort in Nederland. Daarna is hij nou, onder andere in, in Zweden, in, in Engeland en in Kamchatka in het oosten van Rusland uh, gevonden. De zevende keer laat toch wel zien dat het hier gaat om een hele bijzondere soort. We noemen hem nog maar even, hè? onze paddenstoelenparade. U kunt nog een paar weken stemmen op uw favoriete herfstpaddenstoel. Kijk op voegevolgens.varen.nl. Maar en deze in... zit er niet bij, hè? het kleine vorige koudje. Nee, nee, dat is nee net jammer. als de zandzwam. Uh, nee, nee, ik vrees van niet. In de uitzending van 2 december maken we trouwens die allermooiste paddenstoel van Nederland bekend. Bedreigde natuur. En uh, Aansluitend op het bericht, uh, uh, aansluitend bericht bij het gesprek over het boek Silent Spring uh, uit het eerste uur. GroenLinks heeft deze week een motie ingediend om het landbouwgif imidaclopriet te verbieden. Volgens Tweede Kamerlid Jesse Klaver zijn er sterke aanwijzingen dat het gif bijdraagt aan de hoge bijensterfte van de afgelopen jaren. Tijdens het vorige kabinet diende GroenLinks de motie ook al in... maar die werd afgewezen. Klaver verwacht dat met de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer... Het, omdat er minder GroenLinks in de Tweede Kamer zitten... het voorstel nu wel wordt aangenomen. Spannend. We gaan het zien. Klein Grut. Geluid. Dan ben je gelijk al een beetje op vakantie in Frankrijk? <laughs> de ratelaar, een soort veldspringhaan, past zijn cheerpende geluid aan om boven auto's uit te komen. Het geluid van auto's dat ontdekten Duitse wetenschappers van de Universiteit van Bielefeld. De onderzoekers vingen voor hun studie 188 ratelaars. De helft uit een rustig stukje natuur, en de andere helft bij een drukke weg. En wat bleek? Het getjirp van de twee groepen sprinkhanen verschilde van elkaar. De wegratelaars pasten vooral hun lage tonen aan... om boven het geluid van het voorbijrazende verkeer heen te komen. Volgens de onderzoekers is dit de eerste keer dat is aangetoond... dat insecten worden beïnvloed door verkeerslawaai. Eerder waren er soortgelijke studies over vogels, kikkers en zoogdieren. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Misschien wel de hand van de meester Rykoeder. Eh, leden van zijn eigen band speelde een nummer van zijn hand. De Devonport Blues met op het eind nog de vibrafoon. We doen lang niet genoeg om de klimaatverandering op te vangen. Die duidelijke boodschap kwam deze week naar buiten uit onverwachte hoek. Namelijk van de Algemene Rekenkamer. We werken dan wel hard om onze dijken hoog genoeg te maken voor het stijgende water... maar ondertussen doen we niets op het gebied van gezondheidszorg, voedselvoorziening of de biodiversiteit. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda roept dan ook op tot actie. Niet alleen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen... maar vooral ook om klimaatverandering te voorkomen. Urgenda heeft daarbij een bijzonder plan. Ze wil de staat via de rechter dwingen om haar verantwoordelijkheid te nemen. Marian Minnesma van Urgenda legt aan verslaggever Rob Buiter uit waarom haar club voor die opmerkelijke route via de rechter kiest. Ja, we hebben deze zomer weer eens heel veel rapporten gelezen en gezien hoe snel het gaat met klimaatverandering. We zijn natuurlijk vanuit Urgenda vooral bezig met zeg maar de beweging van onderop en de koplopers opschalen op. Duurzame energie, duurzame bouw, duurzame mobiliteit. Maar dat gaat niet hard genoeg gegeven hoe hard het zou moeten gaan om gevaarlijke klimaatverandering nog tegen te gaan. Dus je hebt echt de overheid ook nodig om van de andere kant allerlei dingen in gang te zetten. Dus we moeten en en we moeten en van onderop met alle koplopers heel hard aan de gang en de overheid moet helpen. En op dit moment is het zo dat de overheid wel met de mond beleidt in allerlei beleidstukken wat ze vinden dat er moet. Maar dat ze het niet in de praktijk doet. Uh, dus we hebben een brief geschreven naar de overheid en gezegd van nou jullie weten net als de wetenschappers en heel veel andere landen... dat we eigenlijk in 2020 40% CO2 zouden moeten besparen... ten opzichte van 1990. En we doen het helemaal niet. We zitten nu op 5, nog wat procent. Dus we lopen ver op achter... Um, overheid uh, wil alsjeblieft zeggen dat je toch voor die 40% gaat. Dan maakt het ook duidelijk met geld en middelen en maatregelen. Want alleen papier hebben we niet zoveel aan. Als je dat niet doet, dan gaan we de rechter vragen om naar alle feiten te kijken. Want als je de hele wetenschappelijke feiten naast elkaar legt... samen met wat er allemaal over gezegd is uh, in het klimaatverdrag... dan zie je gewoon dat we op gevaarlijke klimaatverandering afstevenen. En dat je eigenlijk een gevaar voor je bevolking ziet aankomen waar je niks tegen doet... Maar je gaat naar de rechter op het moment dat er een wet wordt overtreden. Welke wet overtreedt onze staat nu volgens jullie? Nou, je gaat niet altijd naar de overheid als er een wet wordt overtreden. Je hebt daar noties voor, zoals bijvoorbeeld de onrechtmatige daad. Als een overheid iets doet wat onrechtmatig is, dan kun je ook naar de overheid gaan. Nou, in dit geval is dit bijvoorbeeld onrechtmatig. Je ziet dat er in juridische termen gevaarzetting is. Dus voor burgers komen er gevaren aan. En als je dan als overheid niet iets aan doet, dan pleeg je een onrechtmatige daad. Om maar één voorbeeld te geven. Daarnaast hebben we in het recht ook het voorzorgsprincipe. Als je ziet aankomen wat ze zelf zeggen, dat met een grote verschil die klimaatverandering plaatsvindt. En dat je dan meer extreem weer, smeltende ijsbergen... een hele reeks aan zaken, veel vermindering van biodiversiteit... als je dat ziet aankomen... En je weet dat dat komt, uh, je weet alleen niet precies hoe snel en met hoeveel procent per jaar. Dan moet je uit voorzorg actie gaan ondernemen. Nou, dat voorzorgsprincipe is ook een wettelijk erkend principe. Dus zo hebben wij een aantal noties uit het recht, die allemaal ieder voor zich, denken wij, uh, veel kans bieden. En we gaan ze allemaal tegelijk voor de rechter brengen. En dan kijken we wat de rechter ervan zegt. Hebben we niet de afgelopen september een veel betere mogelijkheid gehad om de staat te dwingen om iets te doen? Namelijk de politieke partijen kiezen waarvan jij vindt dat hij de goede maatregelen voorstaan. Ja, nou wij denken dat heel veel mensen in het land niet weten hoe ernstig die klimaatverandering is. Dat komt ook omdat een heel klein groepje mensen die er niet in geloven... eigenlijk net zoveel aandacht in de media krijgen als de duizenden mensen, wetenschappers... die zeker weten dat er wel wat aan de hand is. Maar daardoor hebben de mensen de indruk gekregen van, nou, ze zijn er nog niet uit. Het zal zo erg wel niet zijn. Ja, sterker en nog, het, is... het ministerie tuigt een heel discussieforum op met voor- en tegen. Ja, thuis. en het ministerie laat ons 130 kilometer per uur rijden en doet allemaal dingen... waardoor de bevolking denkt van, nou, als het zo erg zou zijn, dan zou de overheid toch wel wat doen. En wij gaan in de rechtszaak ook vragen aan de overheid om betere voorlichting te geven aan de burgers, want de overheid weet donders goed dat klimaatverandering eraan zit te komen en dat als we niets doen, dat we dan afstevenen op twee graden meer of of zelfs nou, 3,6 graden, zei af de afgelopen week, het Internationale Energieagentschap, waar Maria van der Hoeven nu directeur van is. Als we niets doen, wordt het 3,6 graden. En nou ja, dan zit je verder over die gevaarlijke klimaatverandering van 2 graden heen. Die hebben we allemaal erkend als een soort uh, extreem waar we niet overheen willen stappen. Dus als je dan niks doet als overheid, dan ben je gewoon heel verkeerd bezig. Wat vragen jullie heel concreet van de overheid? Want op zich, de verdragen van Kyoto en in andere. Klimaatverdragen... Nee, wij vragen 40 procent. CO2-reductie in 2020 en wij vinden dat we verder niet op de stoel van de overheid moeten gaan zitten. Maar als agenda gaan we tegelijkertijd met het starten van zo'n rechtszaak ook een rapport uitbrengen waarin we laten zien dat het kan. En dat je in 2030 eigenlijk al bijna fossielvrij zal kunnen uh, wezen, wil je. Die verandering halen is dat nodig volgens ons, want we hebben niet tot 2050 zoals velen nu zeggen. En dan laten we zien, nou dan moet je dit doen in de gebouwde omgeving met de huizen. En dan moet je dit doen met de auto's. En dan moet je dit doen in de landbouw. Dus we bouwen per sector een verhaal op van nou het kan, maar dan is dit en dit en dit nodig. Dus dat geven we als... Inspiratiedocument, verder mogen ze het zelf weten, want wij gaan niet op de stoel van de overheid zitten. En we gaan ook ondertussen gewoon door met al die koplopers, want we gaan natuurlijk niet stilzetten en hopen dat de overheid wat gaat doen. Maar we gaan gewoon, gewoon door en we geven wel de goede voorbeelden en laten zien dat het echt kan. Rob Buiter sprak met Marian Minnesma. Urgenda roept iedereen op om haar zaak tegen de staat te steunen. Niet alleen met handtekening of geld, maar vooral ook met expertise. Kijk op onze website voor meer informatie over de campagne Wij Willen Actie. Vroegevogels.vara.nl In de serie Nederlandstalige muziek vandaag een compositie van Joop Stokkermans. De componist die drie weken geleden... Van de duizenden nummers die je componeerde... is er minstens één met een vroege vogelstintje. Ivo de Wijs schreef ooit voor Vroege Vogels een vers... over zijn toen nog jonge dochter Sophie. Stokkermans zette het op mooie, dromerige muziek. En Jasperine de Jong vertolkte het. Hier is De Wereld. Teken me je wereldmeisje, rood en groen en geel op wit. Haal je honderdduizend stiften uit je blauwe rallykit. Scheid de hemel van de aarde met een vastberaden kras. Hang je bessen aan de struiken, zet je kikkers in het gras. Hou de grijze wolken tegen, hou de de eeuwig jong teken. Toon. Duw de heksen in de schoorsteen, stop de reuzen in het woud. Teken mij je wereld, meisje, met je ernst van acht jaar oud. Teken Een mengelmoesje van herinnering en droom Roep de allermooiste bloemen uit de velden naar omhoog Doop je eentjes in de vijver, span je vels de regenboog Teken met je wereld kleine, klaar laat zien Wat mooi tien Leg je hand maar in de mijne en dan stappen. tekst die voor de wijs muziekje op Zokkermans... en het werd gezongen door Jasparina de Jong, De Wereld. Uh... rotbeesten.nl Ja, rotbeesten. Voor parasitoloog Frans Rochette is de wc-pot een universum op zich. Nou Wij hopen dat u uw ontbijt inmiddels achter de kiezen heeft... want het wordt een iets wat uh, smerig praatje nu. Want in... Poepsporen die achterblijven. In de pot barst het van het leven. Je zou er bijvoorbeeld aarswormen, spoelwormen... of delen van lintwormen kunnen aantreffen. Maar wij willen dat natuurlijk liever niet zien. Ja, parasieten hebben een negatief imago, onzichtbaar bestaan... maar dankzij hun enorme aanpassingsvermogen... zijn, we wel, zijn ze wel de meest voorkomende levensvorm op aarde. In zijn boek Leven met Parasieten breekt Frans Rochette een lans voor de parasiet... die volgens hem behalve nuttig ook mooi is... En ook nog eens uiterst slim. Meneer Rochette, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen. Dus was WC-Pot was, was, was letterlijk uw onderzoeksterrein? Dat is een heel uh, beperkt iets. Om te beginnen gaat dat over één diersoort, de mens. Hm? Mm -hmm. Wij stellen ons altijd als het middenpunt van heel de wereld. Maar er is gelukkig heel wat meer... Er zijn inderdaad veel meer parasieten dan gastheren. Bijvoorbeeld een paard kan gemakkelijk 50 wormparasieten herbergen. De mens heeft 150 parasieten. Zo heb je dezelfde dus gastheer, heeft een groot aantal parasieten. En sommige van die parasieten hebben op hun beurt ook nog parasieten. parasieten. Maar wij dus... focussen ons in het gesprek echt op de mens. Want u heeft ook boeken geschreven ja. over parasieten bij dieren. En wij vinden het nou juist zo lekker om ons eens even flink te laten griezelen over wat wij zelf allemaal in ons kunnen hebben. Dus, maar u heeft daadwerkelijk wel gewoon ook echt poep en braaksel en, en, en, en slijm en dat soort dingen onderzocht, toch? Tuurlijk worden die dingen onderzocht. Het is daar dat je de producten, dat betekent de wormijeren, de oocysten en dergelijke gaat vinden. Meestal, er zijn ook andere elementen, maar oké. Okay. Uh, in grote lijnen vind je dit, het eerste boek trouwens dat wij maakten in het labo, dat heet de diagnose van... Verminose bij koprologisch onderzoek. Ingewikkeld, dat, betekent, dat gewoon, een bestseller, ja. Ja, ja, betekent gewoon een diagnose. Verminose, dat zijn wormziekten. Koprologisch mm -hmm. onderzoek betekent, zoals u het noemt, poeponderzoek, mestonderzoek. Het Klinkt een beetje ja. fraaier als ik het, laten we zeggen, officiële naam geef, hè, zoals ik daarnet vermeldde. Ja. Maar daar zijn dus technieken. Zoals je elke vogel herkent aan zijn ei... Dat deed ik in mijn jeugd trouwens, vogels zoeken en de eieren bepalen enzovoort. Nu, bij wormen is dat identiek hetzelfde. U herkent de worm aan zijn ei? Ja, dus bij dat eerste boek trouwens dat is een verzameling van iets anders dan foto's van wormeieren en larven. Waaraan dus de dierenarts of de dokter of het labo... Hè, gemakkelijk kan zeggen, die man of dat dier is besmet met die en die en die worms. Omdat die eieren aangetroffen worden, ja. ja. U, u zegt, de mens heeft al 150 parasieten. Ja. ja waar <tie> hebben we die parasieten? Waar leven die? Wel, uh, denk bijvoorbeeld, je hebt ectoparasieten. De gewone hoofdluis. Hè? Dat mm -hmm. is rentje van vlooien. Teken. Dat zijn de, aan de buitenkant. Maar de meeste zitten natuurlijk in... De darmen, hè, darmparasieten. En dat zijn wormen, spoelwormen, lintwormen, zweepwormen enzovoort. Dat is een hele reeks. Hè. Er zijn natuurlijk ook eencellige parasieten... Hè, die eh, allemaal opgespoord kunnen worden via dat coprologisch onderzoek. Ja. Gaat heftig houden. Hè. En dat ja. is normaal? Heeft, heeft ieder mens, uh, veel, pa draagt veel parasieten bij zich? Wel, je <kijf> moet voorzichtig zijn. Wij hier in het Westen... Wij hebben, laten we zeggen, door onze sanitaire maatregelen en door onze medische zorg een dergelijk niveau bereikt, zodanig dat wij in hoge mate parasietenvrij zijn. Maar als je even naar de tropen of de subtropen gaat, daar heb, krijg je ook de volle lading van heel de bevolkingen die besmet zijn met... Uh, spoelworm bijvoorbeeld. 1,4 miljard mensen volgens de Wereldorganisatie zijn nog altijd besmet met spoelwormen. En waar zitten die? En hoe, uh, hoe zien hoe die, die eruit? Dat zijn wormen van 20, 25 centimeter lang, dus je kunt er niet naast kijken. Hè? Dus je, dat is die fameuze foto die in het boek staat. Ja, Janine, ja, pakte dit er vijf. Mee, hebben dit waar je dit... daar net zo een schrik ja. van had. Ja, <laughs> ja nou, ik, ik, want wij gingen dit onderwerp voorbereiden en het boek lag op het bureau van Jeanette Paramoor En ik pakte vrijdagochtend in mijn onschuld het op en ik sloeg het over. Op pagina 54 ja. en ik ben eigenlijk de hele dag van slag geweest. Um, want daar zie je een, een jonge man op zijn buik liggend. Je ziet zijn blote billen en ja. er en zijn. Nou, u noemt het de oogst van ja. die man. Van, heeft een wormenmiddel gehad en die wormen zijn er gewoon weer uitgekomen. En Het ziet eruit alsof die 8 uh, kilo spaghetti heeft uitgekomen. Ja. Zo ziet het eruit. Ja, echt dat, heel dat vies. Ja. Nu, hier bij ons in Europa zijn ongeveer nog een 50 miljoen mensen besmet, maar dat is meestal. Een zeer lage besmetting. Maar zouden maar, de Menno en ik dit, dat kunnen oplopen? Het zou kunnen. Hè? En hoe dan? Oh, zoals altijd, uh, elke besmetting komt van bijvoorbeeld een, een wormij. En dat wormij komt van een andere worm. Hè? Het, is, het is dankzij bijvoorbeeld onze sanitaire maatregelen... het scheiden van al wat met uitwerpselen te maken heeft. Van de rest, hè? Mm -hmm. dat wij die status hebben bereikt van bijna parasietvrij. Vergelijk dat met iemand uit de tropen, waar daar ge de poep, zoals jullie dat noemen, zit liggen en een beetje daarnaast zijn ze eten aan het bereiden. Hè. Dus daar is de kans op infectie veel, veel, veel groter dan hier. En er zijn dus bevolkingen die werkelijk allemaal bijna besmet zijn met bepaalde parasieten. Hè. Ja. Maar als dat laag aanwezig is, heeft die persoon er weinig of geen last van. Maar bij kinderen die ondervoed zijn. En die een dergelijke lading van besmettingen hebben, waar soms zelfs de wormen een prop vormen, zodanig dat de darmen blokkeren, hm? daar kan het zelfs dodelijk het zijn. Hm? Ja. Heeft u nog zo'n zo verschrikkelijk vies voorbeeld voor ons van een, een, een, een gevolg dat u heeft gezien bij een mens door een parasiet? Die gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn. Als je bijvoorbeeld filaria uh, bekijkt, hè? of uh, rivierblindheid, filaria mm -hmm. veroorzaakt bijvoorbeeld elefantiasis. Waardoor dus een been bijvoorbeeld... Elefantiasis, is dat iets... Ja. Daar komt de naam trouwens vandaan. Omdat dat dan een man is die bijna olifantenbenen heeft. Mm -hmm. Zo dik opgezwollen. Als reactie op die langdradige wormen die in zijn bloedvaten zitten. Hm? Dus dat is uh, één reactie. Het zijn afschuwelijke foto's die je soms ziet. Gelukkig komt dit veel minder voor. Hè? Maar het is er nog altijd op dit ja. moment. Nu, nu zijn dit voorbeelden, en Janine zegt, van noemt u nog eens iets verschrikkelijks. Dat ja. is natuurlijk uit de, de, de ogen van de mens. We zijn mensen, daarom praten we er zo over. Maar u, u bent natuurlijk ook een mens, maar u, uh, u vindt die beesten fascinerend. Ja, u, u, mijn heeft... eerste titel van het boek was eigenlijk De Wormgoeroes. Klinkt een beetje vreemd om wormgoeroes te noemen. Maar in feite hebben die mij op die 40 jaar dat ik ermee bezig geweest ben... om fantastisch veel geleerd omdat je leert daar de onderkant, de vieze kant, de vuile kant... die wij allemaal opzij stoten. Als men het heeft over biodiversiteit... dan praten jullie bijna altijd over hetzelfde. Mooie vogeltjes, knuffeldiertjes, spreken, honden, en een poes. Hè? Vlindertjes en libellen. En al de rest wordt vergeten. Dat is niet eerlijk, één. En ten tweede is dat niet objectief. De natuur is veel, veel, veel, veel rijker dan datgene wat wij interessant vinden. Pas op, ik heb niks tegen vogels, want ik ga zondagsmorgens ook met mijn verrekijker en vogels observeren. Ja. Daar, dat is dus heel boeiend, dat wel. Want deze beestjes zijn zeker even boeiend. En niet vergeten, elke gastheer gaat zich ten koste van alles verdedigen tegen die parasieten. Dus het feit dat deze nog altijd overleven na miljoenen jaren, wil te dus zeggen dat ze een fantastische strategie hebben om te overleven. Denk maar aan de belangrijkste ziekte op dit moment, parasiteer dan, bij de mens nog, malaria. Wat die allemaal doet. Of bijvoorbeeld bij de kat, de kattenparasiet Toxoplasma. Die hier in West-Europa nog belangrijk is. Hoor, Als ik er eentje zou moeten aanduiden die hier bij ons belangrijk is, dan zou ik ze toxoplasmose noemen. Hm? Ja, Maar u pleit voor het zien van die schoonheid van die parasiet. Ja. Ik denk, ja, een parasiet profiteert van zijn gastheer. Dat, dat, dat zit daar maar, je krijgt er nare dingen van, je krijgt er niks voor terug. Dan is het toch niet gek dat hij niet populair is? Dat hij niet populair is, begrijp ik maar al te goed. Trouwens, mijn start in de carrière was samen met een heel team... Hè, Natuurlijk anti-wormmiddelen helpen ontwikkelen... precies om die parasieten te, te bestrijden. Ja. Als je die afschuwelijke beelden ziet van die ziektes... en je kunt daar iets aan doen, of dat niet bij mens of dier is... Natuurlijk, dat, is, dat was de taak hè, van, van de medische sector. Maar dat neemt niet weg dat dat heel boeiende beestjes zijn. Maar hebben ze ook nut? Nut is een menselijk begrip. <lacht> en uh, daar ga ik me niet aan wagen, omdat... Dat is net, kijk... Ik werk in mijn tuin en ik doe, gelijk iedereen, herdenstasje, klein kruiskruid. Ik trek dat uit en ik gooi dat weg. En ik noem dat onkruid. Dit is niet nuttig. Als een boer in zijn stal een rat of een muis ziet, dan zegt hij ongediert, weg daarmee. Dat is gewoon onze opvatting over wat nuttig is. Als je het boek van Maarten Hart leest over ratten... Ik weet niet of ik gelezen hebt, dan zie je ook bij hem hoe die sympathie voor die beestjes begint te groeien, naarmate je daar meer van leert. Ja. In feite is de uitdrukking onbekend is onbemind in mijn ogen fout. Ja. Dus men zou die moeten nou, omkeren. Onbemind is ongekend. Maakt u ze dan nog heel even iets bekender? Wat, hoe doen ze het, die parasieten? Overleven. Hoe, ja, hoe krijgen ze het nog voor elkaar? Ze worden zo gehaat. Ja, nu, pas op, nu zit je tegen heel die verzameling van die duizend en één parasieten ja. aan te kijken. Dus gaat het over parasieten? Ze hebben allemaal hun eigen trucken. Bijvoorbeeld, ons immuunsysteem is een van de belangrijkste elementen in onze verdediging van onze gezondheid. Als je ziet hoe die eencellige gelijk, malaria, Plasmodium is dat, hè, of toxoplasma, hoe die erin er slagen om die immuunbarrières te doorbreken en te blijven bestaan, of jaren aan een stuk te blijven wachten onder de vorm van een kiste, vooral leer toe te slaan. Dus in, in feite is dat een, een uitgebalanceerd systeem... waar men soms miljoenen oocysten of eieren moet produceren... om toch naar eentje te komen die erin slaagt om die gastheer te besmetten. Hm? Bijvoorbeeld een spoelworm. Die produceert dus miljoenen wormeitjes. Eén bevrucht eitje op een miljoen heeft kans ooit een ander mens te besmetten. Ja. Zijn eindgasteer. Ja. Want die worm die maalt daar niet om, hoor. Die begint even vrolijk wormeier te leggen. Hè? Die doe voort. Die heeft een grenzeloos vertrouwen... dat hij vroeg of laat een van zijn navolgelingen... zal er wel in slagen om weer terug in zijn mens te besmetten. Dat is een verschrikkelijk positieve instelling, eigenlijk zo'n worm. Die is leven, ja. met een grote elm. Dus wij buigen nederig het hoofd voor ja. de parasiet. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Daarom heb ik ze in het begin dus mijn wormgeroes genoemd. Omdat al datgene wat ik verraschuwde, wat ik vies en vuil enzovoort vond... Hè, daar heb ik veel van kunnen leren. Ja. Dat is, gaat trouwens altijd zo. Dat is, om het nu even... De uitdrukking heb je vijand lief. Hè, dat is het in feite, maar op een ander niveau. Hè. Ja. Je leert het meest van datgene wat je zelf verwerpt. En dat deed ik dus ook uiteraard in het begin. Hè. Nu veel minder... Bent u, no, slot bent u... Anders gaan leven nu u er zoveel van weet. Want mijn hond ligt hier, op, ligt hier achter ons. Ziet u dat nou als een wandelend gevaar op, op, op, op vier pootjes? Als een drager van allerlei ellende? Of... Dat lieve beest daar niet. Want dat is goed verzorgd. En dat is al een ouder hond, zo wat, zie ik. Dus die zal waarschijnlijk wel oké okay zijn. Maar er zijn elementen waar ik wel rekening mee houd. Bijvoorbeeld, om iets te zeggen. Rauw vlees eten zal ik nooit doen. Nee. Zeker niet in, ergens in Egypte, of weet ik waar. Hè? Zal ik nooit doen. Nee, nee, dus niet. hoe lekker dat het ook mogen zijn... Er zijn dus wijzigingen nu, gedrag uiteraard. En gelet bijvoorbeeld als je in de tropen komt, uh, daar heb ik bijna een panische angst om uh, oh. geen steek te krijgen van een mug, omdat ik zo goed weet wat malaria allemaal kan uitrichten ja. met een mens. Hè? Wat voor ellende er allemaal. We ja. nemen het ter harte. U heeft een prachtig boek gemaakt. Uh, met ook geweldige, ja, en afschuwelijke, maar ook verschrikkelijke bijzondere en leerzame foto's. Met ook heel veel sterke verhalen. Ja. We hebben daar uh, toch met smaak, hè? Ja, toch zeker. ook een in zitten lezen. Ja. Uh, heel hartelijk bedankt voor uw komst naar het Capitool. Uh, het ja. Frans Rochette. Misschien leven ze, beginnen sommige mensen het boek. Leven met Parasieten ooit is te lezen. Dus dan kunnen ze inderdaad een aantal van die verhalen... Die he, prachtige verhalen lezen. Ze uitgegeven pleeg. bij de KNVP. Dus nou, uh, en die alle informatie staat, staat op onze, onze website. website. We gaan nog even naar de Venolijn. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, nog even. U kunt, u kent het telefoonnummer. U kunt altijd blijven bellen. Nog even de melding van een van onze vaste bellers. Ja, u kent hem, de man van de volkstuin. En dat is... Goedemorgen met uh, Henk van der Kwaak van Volkstuin ter Weer Wassenaar. Deze week trok ik een flinke andijviestruik uit de grond en zag daar opeens tientallen mieren krioelen. Gele weidemieren om precies te zijn. De vraag wat ze daar ondergronds deden was snel beantwoord. Tussen de andijviewortels zaten grote groepen witte luizen. Dus de conclusie was snel getrokken. Wat zwarte mieren in de zomer doen... Honingdauw bij de groene en zwarte luismelken, heel zichtbaar, doen de gele mieren bij die witte luizen in het geniep. En uh, voor wie het weten wil, de andijvie heeft geen last van de luizen. Dus de volgende krop wordt afgesneden. De wortels met de luizen en de mieren blijven dan ongestoord onder de grond... zo, nog een uh, broodje filet amerikaan, Renno? Hoe was je staat bestedingspatroon in? de afgelopen periode? Nou, ik heb een stuk minder uitgegeven. Ik kan wel...